7 uur remonseree met het NOS-journaal. Op het Museumplein Amsterdam hebben vanmiddag duizenden mensen... een bord afgekeurd voedsel gegeten. De lunch was georganiseerd om mensen te wijzen op voedselverspilling. Volgens de organisatie wordt in Nederland ongeveer een derde van het eten verspild. Dat komt neer op zo'n 4,4 miljard euro aan eten. Om aan te tonen dat dat voedsel nog prima te eten is... konden mensen op het Museumplein gratis afgekeurd voedsel eten.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 Wie heeft geschoten is nog niet duidelijk. De politie is op zoek naar een witte bestelbus. Getuigen hebben dat busje na de schietpartij zien wegrijden. Gisteravond was even verderop in de Jan van Galenstraat ook een schietpartij. En daarbij werd een man neergeschoten die nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. De chaos in de laatste 10 kilometer van de eerste etappe van de Tour de France heeft voor geen enkele renner consequenties. Toppers als Contador, Van Garderen en Mollema kwamen op flinke achterstand binnen, maar zij krijgen allemaal dezelfde tijd als de Duitse kittel die de etappe won. Een teambus zat enige tijd vast onder de finishpoort en daardoor raakte de tijdwaarneming beschadigd. Daarom besloot de organisatie om alle renners dezelfde tijd toe te kennen. Verder was er in de laatste kilometers nog een valpartij waardoor het peloton in stukken uiteenviel. Joost Luiten is na drie dagen de nieuwe leider op de Open Ierse golfkampioenschappen. De Pleinswijker heeft nu een score van 203, een slag minder dan de Spanjaard Lara Zabal. Luiten won een paar weken geleden de Open Oostenrijkse en is bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe.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 Goedenavond en welkom bij een zeer gevarieerde Langs de Lijn. Met in het eerste uur de sport van de dag. Zoals de Tour, Wimbledon en de TT. En ook andere tijden sport van morgen met de Tour van 1988. In het tweede uur een gesprek met zomergast Jacco Verharen. En van 9 tot 10 een forum over vrouwenvoetbal. En in het laatste uur van 10 tot 11 vooral de Tour. En er is ook nog live sport, want er is nog Wimbledon. Igor Seisling gaf vanmiddag op uh, na twee hopeloze sets en een, uh, een game in de derde. Um, er is een persconferentie geweest, Mark Brasser. Weet je al wat hij nou had? Ja, hij was uh, ziek. Zo simpel is het. Vanmorgen wakker geworden en eh, koorts, heel veel transpireren, eh, wilden het wel te proberen. Hij zegt, ja, ik, ik kon lopen, weet je, het is Wimbledon, je geeft niet zomaar eh, een, een, een wedstrijd op Wimbledon op. Zeker natuurlijk ook niet een derde ronde partij tegen een, een tegenstander. Nou ja, goed, het had slechter gekund, eh, maar het ging gewoon gedurende, de partij ging het niet. Geen kracht, geen coördinatie, eh, dokter er nog bij, geroepen, nou ja, nog wel een, een pilletje erin, maar gewoon en niet goed hij denkt zelf aan een virus. Uh, vorige week was hij ook al ziek in, uh, in Rosmalen. Dat grastoernooi speelde hij niet. En uh, ja, hij zit er denken, aan te denken dat dat virus misschien toch nog niet helemaal uh, goed uit zijn lichaam is. Kijk, weinig tijd om te herstellen en om even te zeggen van nou, we laten eens goed onderzoeken van wat er nou aan de hand is en misschien moet ik even rust nemen. En ja, dat, dat is er bij de tennissers uh, niet bij. Het volgende toernooi staat alweer voor de deur. Nou, heeft hij gelukkig wel volgende week tijd om te herstellen. Dan heeft hij geen toernooi. in Leiden. gaat ook terug naar Nederland om te, nou ja, laten onderzoeken inderdaad van of het inderdaad een virus is... of er iets in zijn lijf zit. Ja, wat er dan met rust eventueel uit zou moeten gaan... zodat hij gewoon weer door kan voor de tweede helft van het, van het seizoen. Ja, heeft hij nou nog uitgelegd waarom hij toch zo lang nog doorging? Want ja, 6-0, 6-1, nou ja. dan weet jij het toch wel en ik ook. Ja, nee, op een gegeven moment had hij inderdaad het idee van nou, dit, dit heeft geen zin. En als ik nu nog inderdaad uh, wil winnen, dan moet ik nog drie sets winnen. En, en, ja, goed, en daar had hij helemaal de kracht niet meer voor. Je hoopt natuurlijk altijd op beter. En dat je, dat je gedurende de partij je misschien iets beter gaat voelen. Um, maar dat zat er totaal niet in. En ja, één game inderdaad in de derde set nog geprobeerd. En toen was het besef daarvan, ja, dit heeft eigenlijk totaal geen zin. Laat ik er maar mee stoppen. Want uh, ja, dit, dit, dit is niet goed. Ja, waar zit je nu nog naar te kijken? Nou. Maar er wordt volop gespeeld, uh, Ronald, op het, uh, het centercourt. Uh, Sabine Liziki tegen Samantha Stozer. Dat is de tweede partij eigenlijk van de dag pas op het centercourt. Omdat daarvoor een vrij lange partij stond tussen Richard Casquet en Bernard Tomic. Partij die door Bernard Tomic is uh, gewonnen in, in vier sets. Ja, en Na deze vrouwenpartij krijgen we dan ook nog Novak Djokovic tegen Jeremy Jardy. Nou, uh, kan hier het dak dicht en de lampen kunnen aan en zo. Dus er wordt, hier wordt er sowieso gespeeld. Maar ja, op de andere banen, daar wordt ook nog volop getennist... En is er ook wel aardig wat te spelen. Of dat allemaal gespeeld gaat worden, dat weet ik niet. Feliciano Lopez staat bijvoorbeeld te spelen tegen Tommy Haas. Een mooie wedstrijd. Nali zien we op de baan op dit moment. Heeft de eerste set verloren van Zakopalova. Na Lee die in de eerste ronde nog zo overtuigend won... van Michaela Krajcek. David Ferrer, de nummer 4 van de plaatsingslijst... staat op de baan. Speelt tegen Dolko Polov. De eerste set verloren, David Ferrer. Had het in de vorige ronde ook al moeilijk... met zijn landgenoot Bautista Agut. Dus ja, er wordt nog volop getennist. Het is een prachtige dag op Wimbledon. De zon schijnt volop, de mensen genieten. Dus ja, we kunnen hier nog wel een paar uurtjes door. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Michael Jackson en Paul McCartney met CCC. Onder grote publieke belangstelling is vandaag de 83e editie... van de TT van Assen verreden. Voor ons was daar verslaggever Rachnaar Niemeyer. Ragnar om met het klapstuk te beginnen, hoe verliep de MotoGP? Ja, zeg maar gerust, Valentino Rossi, Valentino Rossi... en nog een keer Valentino Rossi, want Italiaan houdt stevig huis... Op een van de circuitsen, Titi-circuit van Assen in dit geval. Een van de circuits die met beste liggen... en waar hij ook zijn hart eigenlijk wel aan verloren heeft in de afgelopen jaren. Veelvuldig winnaar geweest hier. Het was alweer eventjes geleden. En het was sowieso heel lang geleden. Een aantal jaren inmiddels. 45 Grand Prix in de MotoGP op een rij. Dat hij niet meer wist te winnen. Nou is zijn eigen nummer 46. Ja, bijna 46 wedstrijden. Geen overwinning voor de grote Valentino Rossi. Dat komt natuurlijk eigenlijk niet. Maar goed, er komen dan twijfels als je het niet wil. Laat zien hoe goed ben je nog teruggekeerd naar Yamaha, na een mislukte avontuur bij een ander team. Uh, dat was geen succes waar wel op werd gerekend. En dan krijg je ook daar nog het verhaal nog een keer bij. En misschien speelt hem dat wel parten in positieve zin van zijn teamgenoot Jorge Lorenzo de Spanjaard. Want natuurlijk, er is eigenlijk alleen maar... tussen aanhalingstekens de afgelopen dagen gesproken... over dat sleutelbeen gebroken van Jorge Lorenzo... na zijn val in de vrije trainingen. Teruggegaan naar Barcelona. Teruggekomen op het vliegveld van Eelde. En ook vandaag fit verklaard om te racen. Dat doet hij overigens goed. Eindig, keurig netjes in de top 5. Maar... Valentino Rossi had daardoor wel misschien de mogelijkheid... om zich een beetje aan alles en iedereen te onttrekken. Alle aandacht ging uit naar Lorenzo. Hij kon zijn motor afstellen, fine-tunen. En zomaar opeens pakt hij dan Dani Pedrosa. Dat doet hij eigenlijk al helemaal in het begin van de wedstrijd. Na zo'n rondje of zes in de Geert-timmerbocht. Hij gooit hem erlangs en vergroot stapje voor stapje... eigenlijk zijn voorsprong in de wedstrijd. Geeft hem niet meer weg. En dat komt misschien ook wel weer omdat Marquez en Pedrosa... de teamgenoten van Repsol, elkaar een beetje lopen op te jagen. Vliegen lopen af te vangen. Passeren. En zelfs Kel Crutchlow, die eigenlijk geslagen lijkt, kan er nog terugkomen. Gaat er ook nog bij langs. Langs bij Pedrosa en eindigt zelfs nog op het podium. Wat inhoudt dat Valentino Rossi wint dat op de tweede plaats staat Mark Marquez, de jonge, ook zo geliefde Spanjaard hier in Drenthe... en Kel Crutchlow, meteen weggezet eigenlijk na zijn pole position... eindigt toch nog heel knap op het podium... afkomstig van het eiland van, van Man uit Engeland. Dan twee etages lagen, de Moto3 met Nederlanders aan de start. Hoe deden zij het? Nou, laten we even beginnen bij Jasper Iwema. Vaste Grand Prix rijder uit ons land. Uh, bij het team van Roelof Waningen. Nederlands team. Begroting van meer dan een miljoen. En eigenlijk geldt voor Jasper Iwema, die al bezig is aan zijn vijfde jaar. dat hij een keer wat moet gaan laten zien. Iedereen is er wel van overtuigd dat hij best kan motorrijden. Maar is hij echt goed? Kan hij goed kwalificeren? Nou, deze week bleek dat dat laatste het probleem niet was. Een elfde tijd. Nou ja, dan lonkt misschien wel de top 10 bij een goede race. Want racen kan hij best. Maar ja, dan uh, gaat het eigenlijk al mis in de allereerste bocht van, uh, van de wedstrijd. Hij krijgt een tikje, gaat het gras in, verliest elf plekken. Ja, en dan zit je in de eerste ronde, zit je op de 22e plaats. En wat is dan nog je doel? Hij heeft niet de snelste machine, wel een goede machine, zijn beste. Maar ja, zomaar eventjes teruggaan naar die 1e plek, dat is wel heel veel gevraagd. Later valt hij zelfs nog uit, omdat hij ook weer uh, wordt uh, geraakt, moet uitwijken. Niet helemaal duidelijk. En vervolgens uh, ja, is de race van Jasper Iwema eigenlijk een drama. En hij moet er ernstig rekening mee houden dat dit gevolg Gaat krijgen, niet alleen deze wedstrijd, maar ook wat hem al eerder dit seizoen is overkomen. Hij presteert eigenlijk niet goed genoeg. Dan hebben we in, uh, als je het hebt over de Nederlanders, bijvoorbeeld Brian Schouten. Vertrekt vanaf de 20e plek, eindigt als negentiende in de race. Prima resultaat. Zou misschien wel een uh, vaste rijder kunnen worden voor Nederland volgend jaar. Dus veel vertrouwen in deze Brian Schouten. Uh, ja, regelmatig gereden, geen gekke dingen gedaan, op zijn motorfiets blijven zitten. En dat is, uh, dat is prima. Dan was er nog een Nederlander, Thomas uh, van. Leeuwen. Ja, dat ging in de allereerste meters. Nou, dat was niet eens een meter gereden. Het ging al mis voor hem. Hij was misschien wat nerveus. Trok het gas open, terwijl de stoplichten nog op rood stonden. Krijg je een strafronde aan je broek. Nou ja, later komt hij nog een keer de pits binnen. En het is eigenlijk één groot drama voor uh, ja, Thomas van Leeuwen, die een wildcard had gekregen met zijn racingteam van Leeuwen. Hele familie is erbij betrokken. Maar dit is toch een uh, deceptie geworden. Hoewel het natuurlijk mooi was dat hij hier uh, kon starten. Dus als je het hebt over de Nederlanders. Brian Schout is dan nog de, de enige die die daar, die daar positief uitspringt. En het stond nog even kort, hoe verliep de Moto2... Ja, spreekt misschien iets minder aan, he? Omdat er geen Nederlanders in zitten. De grote jongens zitten allemaal in die MotoGP. In die grootste klasse. Maar er komt wel een heel interessant gevecht uit. Tussen Paul Espargado, leider in de WK-stand. En Scott Redding, een hele goede Engelsman die hem op de hielen zit. En dat was stuivertje wisselen tussen die twee. Het was man tegen man. Het was jij of ik. En dat levert ronde lang eigenlijk een boeiend gevecht op. Tussen twee mannen. Die allebei willen laten zien dat ze absoluut kei en keihard kunnen scheuren. Dat doen ze op het circuit. Uiteindelijk wint Paul Espargado. De Spanjaard Redding wordt uh, gepakt en uh, eindigt als tweede. En een Zwitser, dat is weer eens een andere nationaliteit tussen al dit uh, Spaanse en Italiaanse geweld. Dominique Eggerter op de derde plaats. Mooie Grand Prix. En wat hier blijft hangen is natuurlijk die blessure van Jorge Lorenzo. En de overwinning van de o, -O zo geliefde Valentino Rossi. Altijd top 1, langs de... Dat was de titi van vanmiddag. En dan gaan we nu naar het Wimbledon van vanavond. Mark Brasser, leuk. Nou, op het centerkoort wordt op dit moment uh, niet gespeeld. Uh, de partij die erop stond is afgelopen. Sabine Lisicki wint van uh, Sam Stozer 4-6-6-2 en 6-1. Dat betekent dus dat de Stozer nummer 14 van de plaatsingslijst er ook uit ligt. Dat maakt ook meteen de weg vrij voor de derde partij van de dag op het centerkoort. De partij van Novak Djokovic tegen de Fransman Jeremy Jardy. Uh, Ferrer vertelde ik had de eerste set verloren van Dolgo Polo. Staat inmiddels een break voor in de tweede. En wat nog wel een hele leuke partij. Is, Feliciano Lopez, de Spanjaard, speelt tegen Tommy Haas. Goed old Tommy Haas en Tommy Haas leidt daar met 2-1 in sets En de winnaar van die partij mag dan in de volgende ronde gaan spelen... als het programma boekje klopt, als het schema klopt. Maar goed, de, dat is de afgelopen dagen al behoorlijk door de war gegaan. Ja, dat zou dan de volgende tegenstander kunnen worden. Dus of Lopez of Tommy Haas van Novak Djokovic... moet die natuurlijk zometeen nog wel winnen van Jeremy Chardy. I would. De van Charles Bradley. De Duitse wielrenner Marcel Kittel heeft voor een deels Nederlands succes gezorgd... in de eerste etappe van de Tour. De sprinter van Argos simano won die eerste etappe. Hij was de snelste in de massasprint. Hoewel, massasprint, door alle chaos in de finale... waren onder andere Cavendish, Sagan en Greipel afwezig in die sprint. Toch won Kittel en was het de dag van de Nederlandse ploeg Argos Shimano. We gaan dus een sprint krijgen. Maar de grote vraag is, wanneer krijgen we die sprint? Ja, we horen in één keer door de radio... Uh...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 En uh, ja, veel vroeger als normaal. Maar ja, het bleek die goede keuze met die valpartijen en die lekker banden. Ja, dat was gewoon perfect. Ze gaan hier toch gewoon aankomen hoor. Want ze zijn inmiddels al in de laatste officiële twee kilometer. En dan gaan we toch gewoon weer sprinten hier. Ondanks de eerdere berichten via de Tour Radio, Dat er op drie kilometer zou worden afgesprint. Nou, wel, ze komen wel degelijk hier aan. Ja, in één keer kregen we het door... Uh...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 Uh, Dat dass dass we diesen sieg geholt haben als Mannschaft und uh, ich freue mich auch sehr sehr natürlich persönlich, dass ich uh, geschafft habe, mich hier durchzusetzen und um, ja es ist uh, historisch für mich und historisch für, für mijn Team. Ja, ik, moet even, ik moet even bekomen zoals ze zeggen Het is echt ongelooflijk wat er allemaal gebeuren. Waar ligt de finish? Waar uh, niet normaal man wat hier. Uh... Oh, super, hè? geweldig jongens. Dat was Ivan Spekenbrink, de manager van de ploeg. Er hoorde behalve Marshall Kietel ook de knechten, Tom Dumoulin en Roy Curvers. Gaals dus bij de finish. Je hoorde het. Een bus van de ploeg van Orika Greenwich reed tegen de finishstellage aan, waardoor er enige onduidelijkheid was over die aankomst. Daarnaast dus ook nog een massale valpartij. De tourorganisatie heeft inmiddels besloten dat de renners die door die valpartij met vertraging over de finish kwamen geen tijd verliezen. Eerder in de etappe viel ook al Johnny Hogeland. Hij beschadigde daarbij zijn elleboog. Hoogland is door zijn eigen arts van Vacant Soleil DCM onderzocht en mogelijk gehecht aan de telefoon. Daan Luiks, de manager van Vacant Soleil. Hoe is het met Johnny? Ja, ze zijn net aangekomen in het hotel en de dokter gaat zo meteen zelf hechten. Het is uh, hard nodig, dus er zullen tussen 10 en 15 hechtingen aangebracht worden, heb ik net begrepen van de arts. Uh, en uh, ja, hij heeft een, een, een forse bloed dat hij zijn dus hij uit zijn brengt. Zoals het nu uitziet, gaat hij morgen ik van start. Maar uh, nou ja, laten we het niet op de vijf vooruit lopen. Nee, en de hechtingen zijn op zijn elleboog, zijn arm? Ja, zijn, zijn elleboog is open. Uh, dat is natuurlijk toch wel een punt waar een wielrenner uh, wel, wel vaak kan. Dus, er zit er redelijk wat veel vlees. Dus dat zijn ze nu aan het onderzoeken hoe dat best kunnen doen. Uh, ja, daarnaast zijn er natuurlijk uh, tal van Ja, Is er al duidelijk wat er nou precies is gebeurd met hem? Ja, er stond een spandoek van... Uh, uh, op de laatste 10 kilometer, meen ik. En dat spandoek was... Uh, uh, ja, een beetje onhandig weggezet. En uh, Johnny kwam daarin en uh, hij, hij, hij, ja, daar ten vol. Ja, uh, heeft hij moeite gehad om de etappe vol te maken? Nee hoor, nee. Hij uh, heeft de fiets gewisseld, want de fiets was stuk. En vervolgens heeft hij de etappe gewoon uitgereden. Hij had natuurlijk wat last van zijn elleboog. Die hebben ze meteen ingepakt, want het bleef toch wel bloedig. En hij voelde zijn, zijn, zijn bovenbeen redelijk goed met de bloeduitstorting. Maar uh, ja, ik, ik denk niet dat er iets in de weg staat om morgen gewoon te vertrekken. Nee, en zijn alle andere renners van de ploegen goed vanaf gekomen vandaag met al die valpartijen? Ja, gelukkig wel. Uh, we hadden vandaag uh, al als plan dat uh, de twee van Poppels en Chris Boekmans uh, geholpen zouden worden... door Langitin om ze in, zo in de finale te brengen en we zouden sprinten met, met Danny. Ja, dat is goed uitgepakt. En Danny wordt vandaag als uh, jongste prof ooit uh, in de Tour uh, derde. Dus daar zijn we zeker heel blij mee. Ja, uh, er zijn zelfs vandaag al renners uitgevallen, heb ik begrepen. Tony Martin is zodanig gevallen dat hij een, uh, een schouderblessure heeft. Ja, ik heb begrepen dat hij een sleutelbeen breekt. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat hoorde ik net in de caravaan. Ja. Uh, nee, bij ons is voor niemand gevallen. Alleen Johnny. Uh, maar het was echt een gigantische chaos. Uh, dus dus uh, ja, we mogen als team deze keer... Uh, nou gelukkig steken vind ik te ver gaan. Maar uh, we hebben één redder met schade. Dus dat, dan valt het nog mee, denk ik. Ja, er was uh, op de radio en op televisie heel veel uh, on onduidelijkheid... of er nou drie kilometer van tevoren al gefinished zou worden... nadat die, die poort bij de finish kapot was. Uh, was dat in, in de koers wel duidelijk voor jullie? Ja, het was soms wel... Duidelijk, omdat natuurlijk uh, de koersradio gaf aan, uh, er zit een bus vast en de, de, de finish wordt verlegd. Eerst begrepen wij dat er geen finish zou zijn, dus dat het gewoon geneutraliseerd zou zijn. En toen begrepen wij het, nee, het is drie kilometer eerder. nou Dat kun je natuurlijk heel erg moeilijk overbrengen aan rennen, maar dat de finish drie kilometer eerder is. Ja. Want dat, ja, dat maakt natuurlijk zelden mee. Uh, en op een gegeven moment hadden we het eigenlijk een klein beetje uitgelegd dat we eerder moesten sprinten. En toen waren we aan het uitleggen wat de laatste twee kilometer dan zouden zijn. Dus dat uh, uh, een gevaarlijke bocht links, rechts in, en dan een beetje werk op. En toen gaven we de koersstadioen door van, nou de bus is weg. Maar we zaten natuurlijk tegelijkertijd op tv te kijken in onze volgende auto. Uh, en toen zagen we de bus weggetrokken worden. Dus toen wisten we al van, nou we kunnen wel finishen. Dus toen moesten we weer uitleggen dat het anders moest. En toen had inmiddels de boy van Poppel eigenlijk zijn broer al helemaal in stelling gebracht. Dus het was, het was een beetje ja, het was ontzettend hectisch, maar ja, het kwam toch goed uit. want we zijn ook nog leider in het toegeklassement dus uh, voor morgen. ja, is is er veel nagepraat over die chaos bij de finish? ja, we, wij zijn allemaal apart vertrokken, want ik had wat persverplichtingen en, en, en uh, de busjes zijn allemaal vertrokken, maar die weet ik vast. want alle busjes stonden weer in de file, dus de ploegleiders waren er eerder met de gewone auto's. dus vanavond zullen we even een, een meeting hebben om uh, om wat dingen door te nemen en ja, dan hebben we even de tijd om uh, alles te bespreken. Oké, okay, Daan Luis, hartelijk dank voor de snelle reactie, manager van Vacan Soleil. En de eerste Dankjewel. champagneflessen gaan dus vanavond open bij Argo Shimano. Uiteraard krijgt u dat later vanavond te horen in Langs de Lijn. Verslaggever Steven Dadebout is dan bij die Nederlandse ploeg. En wij gaan hier uh, verder met de Tour de France van 1988. Uh, maar we praten eerst even met de gast die al zit voor die Tour van 88, dat is Steven Rooks. Heb jij het vanmiddag allemaal kunnen begrijpen wat er gebeurde? Oh, begrijp ik. ik, heb het in ieder geval gevolgd en gezien, en ook een beetje verbazingwekkend gekeken. Naar, uh, naar dat je eigenlijk in een laatste uur van een Tour Finis uh, nog een bus onder de finishdoek <laughs> laat rijden, dat, dat, dat kan al helemaal niet. Dan denk ik van dat. En dat mag al niet gebeuren. En als dan ook nog zo'n bus klemt op te zitten, en dan zie je shots van, van beelden, de agenten, ze staan allemaal wat te bellen, maar uiteindelijk gebeurde er ook helemaal niks. En dan had ik toch wel als organisatie me toch een beetje zwaar zorgen gemaakt. Gelukkig komt het allemaal goed af, maar ik had eigenlijk denk ik de koers op dat moment eventjes geneutraliseerd. Gewoon ja, het tempo eruit uh, en zorgen ja, dat. vrijwel alles zat bij elkaar, dus je had alles makkelijk bij kunnen elkaar. Zeggen. Er, er had helemaal geen probleem geweest. En op het moment dat het uiteindelijk weer verholpen is. Een finish moet op de finish gehouden worden waar hij op dat moment voor iedereen hij is opgesteld. Mensen staan daar aan de kant te juichen, aan te moedigen en in één keer. Ja, de Rens komen niet, sorry voor u. Nou ja, ze zijn nu wel op de, op de goede plaats. Nu zeg. wel, gelukkig. Jezus, gelukkig. Maar, maar vijf minuten voordat die finish er was, wist niemand of het daar kon. kon uh, nee, daarom werken. dus. Het was natuurlijk een gigantische paniek-situatie. Zo'n busrijder die dan nog achteruit moet rijden en dat in moet steken. En ja, dat zijn allemaal spanningsvelden die je natuurlijk uh, eigenlijk niet wilt. En, Daarom is het natuurlijk onbegrijpelijk dat zo'n buschauffeur eh, nog in een korte tijdsbestek voor de finale, eh, zeg maar onder het finishdoek door mag. Heb je zoiets ooit eerder meegemaakt en de finish niet kon omdat er iets, ja, een poort niet was? Niet op die manier. Ik heb, ben wel eens, we hebben wel eens in Italië, in na Milaan-Soremo, dat uit de directiewagen op de streep, of bijna over de streep een meter, op de, over de streep stilstond en geen kant op kon. En, daar kwamen wij aangesprint. Dus dat was natuurlijk wel een beetje een heel vreemd en een chaos. Waardoor... Een aantal renners natuurlijk geweldig op hun plaat gingen. Ja, dat, uh, dat is eigenlijk het enige beeld wat, wat ik een beetje voor mijn ogen kan vinden. Zeg maar, wat er op de finance op dat moment even fout is. Ja, want die poort is niet alleen belangrijk omdat uh, mooie reclame en dergelijke staat, de Maar er hangen, er hangen alles. camera's, tijdregistratie, alles. Alle, alle renners ja? en fietsen hebben hun, uh, hun chips erin zitten. Ja? Zodat iedereen de uitslag meteen weet. Maar ja. ja, dat duurde nu nog enige tijd voordat het allemaal bekend werd. Hè? Exact. De, de, ja, goed... De, we weten in ieder geval wie de winnaar is. Dat is denk ik uh, al heel lekker. En uh, op, uh, op zodanig verschil dat dat ook niet een, uh, een gesprek zou kunnen uit uh, voortgevloeid uh, zou, zou kunnen worden. Maar de andere prijzen natuurlijk. Het is mooi dat een uh, Van Poppel, 19 jaar, uh, op die manier. Uh, Meteen zich de weer. etappe derde. heb uh, laten zien. Uh, het uh, sprintersbloed zit toch in de familie. Nee? Dat is mooi. We hebben ook. Uh, Eigenlijk jaren gewacht op iemand die dat zou kunnen. En, en hopelijk uh, zet dat nog een beetje zich voort. Hij is natuurlijk heel jong. Maar aan de andere kant, ja, de, de andere renners zijn hebben allemaal dezelfde tijd. Dus wat dat betreft uh, is het allemaal goed geregeld weer. Gelukkig. Oké, okay, we praten straks verder, uh, Steven. Maar dan 25 jaar terug. Zo is het. En I'm, I'm not gonna guess how my life would be. I'm van Chris Berry. De 75ste Tour de France begint goed voor de Nederlandse renners. In de eerste week wordt de een na de ander naar het podium geroepen. Teun van Vliet, Henk Lubberding en Jelle Nijdam dragen samen zes dagen het geel. Etappensegers zijn er ook, om te beginnen op dag drie van de toer... als de ploeg van Peter Post de ploegentijdrit wint. Ze gaan de beste tijd passeren. Hier komen ze, het is... Nelfde ploeg. En wie gaat het halen? Jean van Pappel. Jelle Nijden. Wint deze vijfde etappe in Lilleveen. Het is Montempi. Het is Montempi. Jean van Pappel. Montempi. Blankaert. De Tour de France van 88. Uiterst succesvol voor de Nederlanders. Veel etappes tegen. Dus acht als ik me goed herinner. En bijna een Nederlander als eindwinnaar. En die bijna eindwinnaar zit hier in de studio. U hoorde hem net al, Stefan Rooks. Um, heb jij een sportgeheugen? Heb jij hetzelfde als andere sporten dat hebben ze alles precies van elk jaar nog weten? Redelijk genoeg, ja, maar om, om alles exact terug te halen of te weten. De belangrijkste mensen, sowieso natuurlijk ook wel de mindere belangrijke, maar eigenlijk wel heel veel. Ja, dus je kan alles over 88 zo uh, nog voelen? Ja, dat sowieso. Zeker ja. dat jaar, want ja. dat was het jaar. Ja, de, zo, het is natuurlijk heel lastig om, uh, om gedetailleerd uh, elke etappe te verslaan voor jezelf. Hè, want uiteindelijk zijn het momentopnames die je natuurlijk terugkoppelt naar uh, een succes of een succes van team uh, wederzijds. En dan, dan is dat iets, iets eenvoudiger. Maar ja, een rit als al op de west, daar kun je natuurlijk van... Uh, maar van nul tot uh, einde een beetje terughalen. Ja, de aflevering Andere Tijden Sport gaat morgen op tv over die Tour van 88. Vooral over jou en ploegmaat Gert-Jan Teunissen. Uh, was het leuk om daar mee te werken? Ja, de, het is natuurlijk sowieso een hele mooie terugblik. Uh, met een bijzonder jaar voor mezelf natuurlijk. 88 was het beste jaar. Uh, zowel uh, zeg maar de sportman van het jaar... Uh, tweede in de, in de tour te, te kunnen winnen, bolletjes te kunnen winnen en een etappe op de West kunnen winnen. Ook nog combinatie thuis. Dus eigenlijk is 88, wat een heel bijzonder jaar van mij geweest. En om daar natuurlijk een terugblik van, van mee te ondersteunen, ja, dat is natuurlijk altijd mooi. Ja, jij en Gert-Jan waren naast ploeggenoten ook kamergenoten. Uh, konden jullie heel goed met elkaar opschieten? In die tijd was je, uh, kijk, je komt in één keer bij iemand op de kamer te liggen en dan. Uh, Wat was toen gebeurd? Het was, was toen de eerste keer? Nee, dat was, het was natuurlijk al een paar jaar. Het was zeg maar vanaf uh, 87 een beetje begonnen. Omdat Gert-Jan natuurlijk in eerste instantie niet bij PDM uh, reed uh -huh. en daarna wel. En zo op die manier uh, zijn we, op een gegeven moment kom je bij elkaar op de kamer en dan heb je een bepaalde klik. En die klik die hebben wij. En, en dat, is, dat is eigenlijk alleen maar versterkt uh, doordat je heel veel met elkaar optrekt. Het heeft ook te maken met uh, ja, dezelfde kwaliteit, denk ik, een beetje als renner. Klimmers, uh, niet expressief tijdrijders, klassements, klassementsrijders. Dus, dus dat, dat voegde zich samen. De vriendinnen en vrouwen gingen op dat moment heel goed met elkaar om. We deden veel trainingsstages uh, gezamenlijk. En ja, zo is dat eigenlijk een beetje is dat op een manier ontstaan die in bepaalde sportvriendschap hè, ah ja. er was. En hoe werkt dat op de Kamer tijdens zo'n tour? Uh, Want ja, uh, het komt wel eens voor, neem ik aan... dat de ene vroeg wil slapen en de andere nog wat wil is het? doen. Ja, nee, dat gebeurt. En, uh, dat, dat soort respect, dat, uh, dat, uh, dat was wederzijds. Het is meestal wel was het wel uh, gelijkwaardig uh, door te zeggen... van, nou, uh, de televisie nou, die, die, uh, hoef je sowieso niet aan te zetten... want er was natuurlijk helemaal niks voor. Alleen wat herhalingen van Tour de France-beelden. Uh, Dat en was die dan de, interessant. Die, die, kende wel. die kenden we <laughs> wel. Maar voor de rest had je, had je, had je, had je een walkmannetje en wat lezenwerk. Het is natuurlijk heel anders dan, dan tegenwoordig. Dan tegenwoordig ja. Ja. Uh, dus op een gegeven moment uh, ja, besluit je om de oogjes dicht te doen. en Of de ander dan nog iets wil lezen of uh, daar nog geen behoefte aan heeft. Ja, Weet je... Vaak was dat toch wel op, op dezelfde level Waar het, nou, het licht gaat uit... en uh, we gaan slapen en uh, welterusten en, uh, en het was goed. Ja, is bijna niet meer voor te stellen, hè, 25 jaar geleden... dat je nog geen uh, mobiele telefoons had... Nee. en dat je uh, op je kamer hoog je vriendin, s'avonds misschien één keer belde... maar dat je niet uh, uitgebreid sms, computercontact of wat dan ook had. Nee, dat, uh... nee, nee, dat uh, social media, wat er nu allemaal mogelijk is... Uh, iPads, uh, uh, internet, uh, info die je natuurlijk vanaf, uh, vanaf de, die plekken wereldwijd kan halen... ja, dat uh, was toen natuurlijk ondenkbaar. Ja, oortjes in de Tour ook niet, hè? Nee, nee. Dan 14 juli, de Franse feestdag, 14 is weer de etappe naar Alpe d'Huez. Um, hadden jullie samen van tevoren afgesproken dat het daar moest gebeuren? Nou, niet alleen daar, het is natuurlijk, uh, je moet natuurlijk eerst voelen, proeven, uh, uh, gemotiveerder worden uh, aan, de, aan de, he, de power die je op dat moment hebt. He, en dat hadden we in de rit naar Morzine de dag ervoor al laten zien dat we uiteindelijk heersten bergop. En uh, ja, dat geeft je natuurlijk een goed gevoel. Uh, dan heb je s'avonds s op de kamer natuurlijk wel een soort overleg van... ja, morgen zelf op de West, uh, hoe zal dat verlopen? En, en, en wanneer zullen we in de aanval treden? En, uh, en hoe gaan we dat uh, gezamenlijk doen? Dus, dus de motivatie, het, uh, het droomscenario was wel aanwezig. En uh, ja, dat moet natuurlijk altijd nog gebeuren. Maar goed, we waren super gemotiveerd. En ja, dus op zo'n dag als die dag met een... Uh, met een uh, toch wel een heftige etappe met drie zware calls. Ja, dan uh, ja, moet je natuurlijk zorgen dat je in ieder geval uh, je team om je heen hebt. Want het is niet alleen Gert-Jan en, en ik zelf. Uh, er zijn meerdere renners die nodig zijn om je op een goede plek neer te zetten. en uh, Daarna moet je het zelf doen. ja Maar op een gegeven moment, Gert-Jan en jij, nog maar met twee anderen. Ja, dat is natuurlijk... Uh, kijk, op de Glandon, Demereerde Delgado. Uh -huh. Ik spring mee. Uh, Delgado was toen was op leider dat in het klassement? was nog niet leider. Uh, Bauer was leider. En Delgado reed natuurlijk op dat moment uh, virtueel in de gele trui. Dus dat was dadelijk uh, de kans om mee te glippen... met iemand die totaal voor de trui rijdt. En toen dacht ik van, nou, dan is die etappe in ieder geval voor mij. Als ik bij Delgado kan blijven... Zo, zo, uh, ik wil niet zeggen dat het zo erg is, maar zo, zo speelde dat wel. Ja. En op het moment dat wij de Alpe opreden, op reden... Uh, kwamen er in één keer geluiden dat er van achteren... Een, een, twee renners op komst waren. En ze met uh, Para. En die uh, pakte ons zeg maar, op drie kilometer onder de top. En ja, op dat moment uh, ja, dan begint het spel. Een paar twee keer. Maar uh, gelukkig zeg ik nu dat de motaars reden. Die konden niet weg. De fotografen die wouden natuurlijk allemaal mooie plaatjes schieten van dat moment. Dat het was kleed... enorm druk op de wereld. Er stonden stond nog geen hekken. Er was wel ja. enorm veel publiek. En die gingen, konden natuurlijk ook niet aan de kant. Uh, dus dat was wel een beetje chaos. En van die chaos heb ik, ben ik op een gegeven moment. Uh, gaatje ontdekt. en Natuurlijk uh, was ik nog, uh, nog serieus fris om in aanval te treden. en uh, ja, Dan weet je, op het moment dat je in aanval gaat, je hebt een gaatje. Uh, teunissen is in ieder geval een dekmantel. Uh, die, die kan uiteindelijk de rest uh, ja. proberen uh, vast te houden. Of, ja, in principe, ja. En, uh, nou, dat, en dan ga je echt alles tot de, tot de finish. Ik heb denk ik één of twee keer maximaal omgekeken. Voor de rest ja, gaan met die bananen en ik zie het wel. Ja, wanneer wist je dat, het, uh, dat je eerste was? Op het, moment dat we naar men... op het moment dat je boven komt, rij je naar beneden. En dan is, is de weg heel klein en lichtelijk naar beneden. Dan wist ik, nou, hier nu kan er niks meer fout gaan. Het enige moment was nog de laatste bocht. Uh, niet te hard door die bocht, want daar kun je nog wel eens weglaaien. Uh, uh -huh. Want het is uh, hoogteverschil. Ja, dan is dat natuurlijk een, een soort uh, ja, waarheidsdroom. Uh, uniek, uh, dat je eigenlijk de eerste, de eerste rit wint in uh, überhaupt in de Tour. En dan ook nog een keertje op de best. Ja, dat is bijzonder. Ja. Ja, Gert-Jan werd, Gert werd tweede. Ja. En in die aflevering morgen zegt hij er het volgende over. We waren van dezelfde ploegen en twee Nederlanders en twee vrienden. Dus ja, dat... Uh... En dan op zo'n dag, de mooiste etappe van de Tour, ja, dat is... Uh... Ja, de mooie kon eigenlijk niet, bestaat niet. Nee, dat was het, hè? Mooie kon niet. Nee, dat nee, je twee Nederlanders van het platteland... in een Nederlandse team, uh, bij elkaar, uh, dan ook nog een keertje op zo'n rit... Eén en twee worden, ja, dat is natuurlijk ja, wat hij zegt, het bijzonder. Ja, maar later was het minder bijzonder, was het minder mooi ook. Twee renners testen positief. Eén daarvan is de gele treidreiger, Pedro Delgado. De andere is Gertjan Teunissen. En uh, teammanager Harry Jansen kan zijn ogen en zijn oren niet geloven. Ik loop daar rond en ineens loopt daar een commissaris op me af... Met, met, een, met een rood jasje van de UCI. En die komt bij me, zegt meneer Jansen... en die laat me een papiertje zien... Teunissen, dat hij positief was bevonden. En uh, dat Teunissen positief was bevonden. Dus uh, wat gaan we daarmee doen? Nou, uh, kom maar mee naar de ploeg, uh, manager en de manager en de ploegleider. Dus Krikken, en Gisbers, jij en die commissaris? En die commissaris met z'n vieren uh, heeft hij dat uh, verteld. En uh, nou ja, goed, daar hebben we wat over nagepraat. We hebben uh, niks tegen Teunissen gezegd. Want ja, die, eerst moest die etappe nog door... dachten we, dat was allemaal te kort op elkaar. Het is dan wel even een vertwijfelend moment. En dat zei Harry Jansen, toen jullie teammanager. Um, Gert-Jan en Pedro Delgado konden niet geloven dat ze gepakt waren. Wat was er gebeurd, denk jij? Nou, in ieder geval uh, ja, is iemand op dat moment uh, worden positief bevonden. Dus dan uh, schrik je er natuurlijk van. en uh, heb je een soort uh, gevoel van, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet waar zijn. En uh, ja, dan moet je... Uh, in eerste instantie heb je met je, met je kamergenoot te maken. Ja, die probeer je natuurlijk te ondersteunen. En uh, ongeloofwaardig. En uh, ja, laat je hem uiteindelijk meer een deel uh, het gesprek doen. Je bent eigenlijk een soort, een soort schouder... die uiteindelijk uh, ja, een dienst bewijst... En, uh, ja, je, het is op dat moment zo. En je, uh, je kan er weinig aan veranderen. En het is ook heel vervelend. En natuurlijk uh, mag je toen wel geluk spreken... dat je uiteindelijk maar tien minuten krijgt. Maar dat is natuurlijk ook van de zotte. Ja, dat, dat, dat was je, de straf die je e, toen je, kreeg als je doping gebruikte. Dat, gebruikt, dat was natuurlijk eigenlijk van de zotte. Als je ja. er nu over nadenkt, denk ik van, ja... in die tijd was een atletiekster uiteindelijk uh, positief. Hij uit. kreeg vier jaar. En in de wielersport uh, kregen we maar tien minuutjes. Ja. Maar goed, het was natuurlijk heel vervelend dat uh, iemand waar je mee op de kamer ligt, uh, uh, ja, in één keer positief waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Ja. Leefden jullie op de rand van wat kon en wat niet kon toen? Nee, nee. Nee, bij, uh, ik, ik wil niet zeggen dat wij niks deden... Ja, We hebben natuurlijk altijd ons, ons uh, goed verzorgd. Maar in die zin van uiteindelijk... Uh, ik ben altijd zo geweest op het moment dat, uh, dat, uh, dat, dat ik zelf een controle heb laten uitvoeren... vanwege uh, zeg maar bloed af te geven. Dan weet je ongeveer wat de waarden zijn. En op het moment dat je tekort zijn, zou je dat aan kunnen vullen. En dan moet je kijken van ja, wat is haalbaar en wat is niet haalbaar. Want je hebt uiteindelijk uh, te maken met een lijst. En daar moet je aan houden. Dus uh, zeker in die periode en zeker op dat moment hebben wij... Uh, Gevoelsmatig, zeg ik. Hebben eh, wij niks verkeerds gedaan. Nee. Van alles wat je kreeg en, en uh, kreeg om te slikken, wist je wat je slikte? Ja. ja. Dat uh, werd van tevoren uitgelegd? Of? Dat werd uitgelegd, maar dat wou ik ook. Ik wil, ik wil per se weten uh, wat voor uh, supplement, medicatie, whatever, wat je uiteindelijk uh, zou kunnen uh, toedienen uh, bij jezelf. Uh, en wat doet het met mijn lijf en wat, doet het, uh, eh, wat voor nadelen gevoel? Het heeft zijn voor- en zijn nadelen, zo is het altijd. En dat moet je overwegen. En dan bepaal je zelf van, ja, ik doe dat wel of ik doe dat niet. Ja. Jij durft dus met je hand op je hart te, te, te zeggen... ik heb destijds niks gedaan, niks gebruikt. Ik heb niks gedaan wat, wat niet? voor mij niet fout was. Wat toen op de lijst stond. Ja. Durf je dat met je hand op je hart ook voor Gert-Jan te zeggen? Dat durf ik, ja. ja omdat ik. Je ligt met zo'n jongen op de kamer. Mm -hmm. en je, ik wil niet zeggen dat je, je ziet elkaar niet 24 uur per dag, maar uiteindelijk heb je wel heel veel zicht op iemand. En ik, ik ken hem goed genoeg om, om, om zeker te weten dat hij op dat moment geen gekke dingen heeft gedaan. Ja. We hadden het uh, er straks over chaos in de Tour van vandaag. Ja. Toen was het chaos waarschijnlijk als uh, Gert-Jan Teunissen en Pedro Delgado... op dat moment de gele trui dragen, ja. uh, beschuldigd worden van dopinggebruik. En hoe lang duurt het dan voordat er duidelijkheid komt? Ja, dat heeft, dat heeft natuurlijk een avond geduurd en een, en een nacht is er overheen gegaan. En de volgende dag is uiteindelijk bekend geworden dat uh, Van Teunissen dat bleef. En Van Delgado werd daar dan ook gezegd. De volgende dag al? De volgende dag al. Uh, en hoe lag, werd het ja. bekendgemaakt? Volgens mij uh, via het communiqué, of, via, of bij de, uh, ik denk bij de start. A, in Bordeaux werd het aangegeven, Delgado, positief. En Toen kwamen ze naar mij van, ja, je hebt morgen waarschijnlijk de gele trui. En de volgende dag reed Delgado nog steeds in de gele trui. Ja. Hoe reageerde Teunis er eigenlijk toen, toen bekend werd? dat die, uh, Was hij helemaal kapot? Ja, was de midden kapot. Uh, emotioneel. Uh, uh, ook... Uh, zwaar teleurgesteld. Ja, ja, dat bleek ook wel in de volgende etappe. Ja. En toen passeerde ik die auto van Helvetia... en daar zat zo'n zo Zwitser... of een, ik weet niet wat het precies was. Kuch, die heet hij geloof ik. En die riep zoiets in het Duits. Zo mompelde iets van... Eh, eh, jongens, zoals jou... moeten ze net als vroeger in de oorlog tegen de muur aanzetten... of in de gaskamer gooien. Of tegen, in de, voor het vuurpiloton zei, zetten, zei hij. Ja, toen kreeg ik weer even kortsluiting. Dus dat, dat had hij nou net even niet moeten zeggen. Dus ik heb mijn remkabels bijna doorgeknepen en ik, het raam was warm, dus een raam open. Dus ik, ik zwaaide mijn arm door naar binnen en ik pakte hem bij zijn strot. Ja, ik heb hem echt bijna gewurgd. Het is dus die man zat in een gas naast, hij heeft het stuur overgenomen. als had, had ik hem hartstikke doodgeknepen. Heb jij daar iets van meegekregen toen, die volgende dag? Ja, dat klopt wel. Ja goed, ik zat er natuurlijk niet zo bij, maar hij heeft het al ja. aangeven wat uh, iemand zegt. En uh, Dan kan ik me wel voorstellen, die reactie uh, zou ik ook hebben. Ja. Uiteindelijk kreeg Delgado geen straf, want hij had een middel gebruikt... dat uh, weliswaar op de verboden lijst van de UCI... Uh, van, van de... Uh, IOC. U, uh, ja, IOC. IOC, het, uh, het niet, Olympisch, kom, <laughs> Olympisch Comité stond, maar niet op de UCI. Uh, hij mocht dus blijven met uh, gewoon zijn normale tijd... en uh, won uiteindelijk ook de Tour. Ja. En uh, baalde jij daarvan? Ja, nu meer dan op dat moment. Ik, uh, op dat moment strijd je uh, uh, man tegen man. Uh, ik had natuurlijk wel wat tijd verloren... op, op, op, op momenten dat dat mis misschien niet had ge gehoeven. en uh, Aan de andere kant uh, was hij uiteindelijk uh, de betere. En... En natuurlijk uh, is het achteraf te zien van, ja, is die beslissing wel juist geweest? Want het gaat erom op het moment dat iemand over de scheef gaat... en het product wat hij heeft genomen, dat staat op de lijst en dat is bij hem gevonden. Dan denk ik, van, ja, dan ben je terecht uiteindelijk, uh, uh, moet je gestraft worden. En uh, dat, dat is eigenlijk zo'n gevoel van, ja, waarom uh, staat het wel op die lijst... en niet op de andere lijst? Uh, dat, dat kon dus in die tijd. Ja, wat heb je nog van die tour over? Ik heb uh, de, de prijzen dan af van de trui natuurlijk sowieso. Uh, je kreeg op dat moment kreeg je een, een soort een, uh, tekening van het toerschema met een uh, met een stukje goud volgens mij met een inleg uh, diamantje. Die heb ik nog. Uh, uh, uh, ja, gewoon het is wel heel veel herinneringen. En de bolletjes trouwens? Uh, ja, de bolletjes zijn zo zo combinaties. Dit heb ik allemaal ingelijst. Dus alles wat, uh, wat die tour, uh, wat ik in die tour heb meegemaakt, uh, wat ik al prijzen heb verdiend... Ja, die zijn er nog. En hoe vaak, je denk, hoe vaak denk je nog terug aan Alp de in 1988? Nou, dat komt er regelmatig voor. Ik, heb, ik doe heel veel uh, clinics voor bedrijven. en dan, uh, Soms dan gebruik ik wel eens wat, uh, wat compilatie materialen. En daar zit dat stukje natuurlijk altijd in. Hij komt er wel in voor. Om, om aan te geven van uh, ja, uh, geloof in jezelf geloof in jezelf. En dat deed je toen. Ja. Steven Rooks bedankt voor je komst naar de Prachtig. studio. Het complete verhaal, inclusief een sprekende Delgado en de toerdirecteur van destijds kunt u morgenavond zien op Nederland 1 vanaf kwart over tien. Andere tijden sport. Like the legend of the phoenix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 I'm Just some spin. met Get Lucky. Mark Brasser, hé hey, schreeuw jij zo? Nee, <laughs> of is dat een joke nee, of iets? Nee. Nee, dat is nee, dat, uh, nee, ik zou niet durven. Nee, Djokovic was het ook niet. Die staat op het centercourt tegen Jeremy Chardy. Zeven uh, games gespeeld inmiddels. Het gaat nog altijd op uh, service 4-3 in het voordeel van uh, Novak Djokovic. Uh, baan 1 hè, hadden we het ook over. David Ferrer speelt daar tegen de Oekraïner Alexander Dolkopolov. We hebben een blessurebehandeling gezien bij uh, David Ferrer. Last van uh, zijn grote teen. Die werd zo ja, stevig ingepakt. Er ging zoveel tape omheen dat ik even bang was... dat hij nooit in ten nimmer meer in zijn schoen zou komen. Maar dat is gelukkig wel gelukt. Ferrer heeft de tweede set gewonnen met 7-6. verloren eerste met dezelfde cijfers. Dus daar is het 1-1 in sets. En een partij, afgelopen de partij van Tommy Haas. De 35-jarige Tommy Haas. Hij heeft in vier sets gewonnen van Feliciano Lopez. En dat betekent dat als Novak Djokovic wint hier van Chardy op het centercourt... dat hij in de volgende ronde gaat spelen tegen Tommy Haas. En dan, ja, 35 jaar is dat oud. Nee, daar speelt u nog een Japanse mee. Kimiko Date Kroem, 42 jaar die gaat spelen. Nog, die moet nog de baan. Aanop op tegen uh, Serena Williams. We hebben ook zojuist nog Robin Hazen gezien. Die uh, deed hier ook mee in het gemengd dubbel. Hij speelde met een Poolse samen verloren in de eerste ronde van het gemengd dubbel. En dat was uh, Mike Brasser. We hoorden hem ook de komende uren nog vanaf Wimbledon. Het volgende uur tussen 8 en 9 hoort u een uh, uitgebreid gesprek met Jacco Verhaarden. Onze sportzomergast. Tot zo.